De Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht en vanochtend honderden drones en tientallen raketten afgevuurd... op energieinstallaties en andere gebouwen in Oekraïne, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Een van de Russische drones sloeg vanochtend in op een flatgebouw in de Dniprol, in het oosten van Oekraïne. Veel mensen sliepen toen, er kwamen twee vrouwen om het leven en twaalf mensen raakten gewond. Hotels doen een poging om de BTW-verhoging te omzeilen, die volgend jaar ingaat... Zo verlagen sommige de kamerprijzen en verhogen juist de prijzen van bijvoorbeeld het ontbijt of de sauna, wat niet onder het hoge tarief valt. De branchevereniging adviseert hotels wel om terughoudend te zijn. Ongeloofwaardige constructies zullen namelijk door de belastingdienst niet worden geaccepteerd. Zoals 10 euro voor een overnachting en 190 voor een ontbijt. De Amerikaanse pakketbezorgers UPS en FedEx houden hun vrachtvliegtuigen van het type MD-11 voorlopig aan de grond...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 Ze worden vervangen door tunnels, zodat de boeren er met hun vee door kunnen. Vanwege de operatie rijden er het hele weekend geen treinen tussen Zwolle en Emmen. ProRail maakt haast met het weghalen van alle onbeveiligde overwegen. Vorige week verdwenen er in Gelderland bijvoorbeeld ook al vijf. Het weer vanmiddag raakt het opnieuw bewolkt. Bij een graad of 15 momenteel. Vanavond volgt ook wat motregen. Morgen is het eerst bewolkt en valt er nog een enkele bui... maar later vanuit het westen dan weer wat zon...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 En op uh, de aansluittreffer werd gemaakt door uh, nou, een hele mooie bal van Salim Pertout richting uh, Mees van Galen, onze, jonge, onze jongere spelers. En die scoorde 2-1 en zojuist uh, een beetje gerommel in de verdediging bij uh, SV Zoonkoort werd uh, 1-3. Uh, ja, de oorzaak van alles is dat we toch wel redelijk wat voor spelers hebben. We missen uh, Koeman Gielsen, we missen Dani Kiergoff, uh, we missen in het begin ook. Milan-Berk-Belenkamp. Nou, er waren alle drie geblesseerd. Inmiddels is Milan-Berk-Belenkamp het veld ingekomen... voor Dylan Kreuger, die hier geblesseerd uit is gevallen. En we missen ook wel een slok op een borrel. Dat is nice tien. Want ja, die frijtverdien vond het ook wel leuk... als hij hier met hem andere dingen deden... de voetbal op zaterdagmiddag. Dus die is met, zijn, met haar vakantie... en dat is dan een, een behoorlijke adelading op het middenveld. En dus het is een beetje geïmproviseerde opstelling vandaag. Ja. Ook... Nee, want uh, Piet, ja, we hebben de afgelopen, afgelopen wedstrijden hadden we steeds uh, 6-3 uh, op uh, het scorebord staan. Maar dat gaat er ja, vandaag waarschijnlijk uh, niet zitten. Nou, uh, theoretisch kan het natuurlijk nog steeds. Nog steeds, ja. Maar, maar, maar het, het wordt wel moeilijke, moeilijke gang. Want we hebben natuurlijk wel, ja, we missen gewoon een heleboel kwaliteit vandaag. He. En dat, dat nogmaals dat permanent dat doet het heel goed. Ze we staan wel één of twee plekken onder ons, maar, uh, maar toch, uh, ja. Ze doen het goed en uh, ja, het is ook altijd na de, na de eerste wedstrijd, dan weet je niet zo goed wie die sterke en wie die zwakker zijn. Maar dat permanent, dat doet het echt. Uh, die wordt echt heel leuk en razendsnelle aanvallers. Dus uh, na, na ruim een half uur, 25 minuten, 1-3, En ik zelf voor hem direct bij te laten. En uh, als ik wat te melden hoor je dat. Oké okay, uh, Piet. Ja? Yeah? Dat nou, gaan we doen, dankjewel hè, voor dit moment. Oké, okay, tot, tot, okay, tot zo. Ja, dat was Piet uh, Lijven vanaf uh, Duintjesveld.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 There's some Komen, hoe lekker deze muziek op de radio is. Zo cool, hier op de Zandvoortse Radio met uh, Another Paradise. Helaas uh, is het een beetje onrustig hier in Zandvoort. We hadden gisteravond al een uh, geweldsdelicht uh, op de Halterstraat. Verder hebben we vanmorgen een uh, reanimatie gehad. Ik hoop dat het allemaal goed uh, afgelopen is. Het is altijd heel moeilijk en uh, heel zwaar uh, voor uh, de betrokkenen ook.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 Show. Show, no heaven on earth if I can't be with you Swim me your eyes so I can tell the truth, I can tell the truth. So ha oh I can't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 ik die kwijt niet echt het leven is een goede reis waarom zou dood anders zijn ik zeg herinneren we daar als we strakjes zo ver zijn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 Heeft u iets gehoord? Heeft u iets gezien? Heeft u meer informatie? Weet u wie de getuigen waren van uh, de geweldsdelicten? Of heeft u zelfs foto's of uh, beelden? Geef dat dan door aan de politie. Dat kan uiteraard uh, via telefoonnummer 0900 8844. En uh, misdaad uh, anoniem, ook daar uh, kan u de melding uh, doorgeven. Dan uh, blijven uw gegevens uh, gewoon uh, anoniem inderdaad...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 Ook uh, morgen is het uh, bewolkt en valt soms wat lichte regen of motregen. Er staat weinig wind en het is uh, dan uh, ongeveer 13 graden. De eerste dagen van de nieuwe week, volgende week verandert er weinig. Het blijft rustig weer met uh, uh, veel wolken trouwens. En vooral dinsdag uh, wat uh, motregen. Het is uh, ongeveer 11 of 12 graden. Dan gaan we naar woensdag, want vanaf uh, woensdag wordt het weer uh, zachter uh, weer.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 En hoor het uh, verslag ook van de tweede helft van Piet Piper.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 Hoe meer kinderen gaan sporten, hoe beter natuurlijk. Ja, uiteraard. Kun je uitleggen wat voetbal is? Ja, voetbal is een leuk speelconcept voor peuters van 2 tot en met 5 jaar. Daarbij voetballen we in de, in de gymzaal, in de blauwe tram. Uh, samen met papa en mama. Ze leren echt uh, 45 minuten lang met elkaar uh, te voetballen en te spelen. Is het ook ergens goed voor?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 Ja, ik ben de eigenaar van Voetbal Kennemerland. Wij hebben nu een aantal locaties in Haarlem en Heemstede, uh, eentje in Badhoevendorp en we zijn dus sinds kort begonnen in Sandvoort. En uh, we hebben daar een trouwe uh, traine, trainster staan, Leva, die uh, zelf ook in Sandvoort woont. Handig. Dus dat, dus dat maakt, ja, en dat maakt het ook heel leuk dat zij al uh, ja, bonding heeft ook met ouders, of sommige ouders kennen ze ook nog van, uh, van stage en dat soort uh, yeah. dingen, dus dat is uh, allemaal leuk.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 pushed there's no running away there'll be no one to save so mad feels like coagulating i'm sitting here just contemplating i can't twist the truth it knows no regulation handful of senators don't pass legislation and marches alone can't bring integration when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 Het is uh, Dean Meerman, die heeft vorig jaar ook al een paar keer meegespeeld. Esra van der Moot die heeft ook dit jaar al uh, meerdere keren meegespeeld, ingevallen. En we hebben Ties Brokkers ingevallen. Die hebben ook de eerste wedstrijd. En de bekerwedstrijden gespeeld drie. En Gino Michel, dat is de trainer van Mark Michel, de zoon van Mark Michel en een half broertje van Put Water. Die, uh, die hebben ook al. Ze hebben allemaal alles meegespeeld. zij dus zijn spelen in het onder de 23-1. En dat is ook best een talentvol team, wat, uh, wat het goed doet. En, uh,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 Ik, ik hoop dat ik je nog drie keer moet appen dat het 4-4 op. Ja, en dan uh, tussendoor kom je ook nog op de radio. Piet, dankjewel voor oh, dit goed. moment. Okay. 1-4 okay. dus, uh, de tweede helft uh, aan de gang. Zo rond uh, even voor half 4 weten we wie de wedstrijd gewonnen heeft.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 Wat gebeurt er nou? <laughs> Dan worry, je be happy als laatste plaat voor het nieuws en weer van drie uur graag tot zometeen. Hier is een little song I wrote.